11 uur. De Radio1 Sportzomer. Bas van Berven en Bert van Sloten. Niet alleen Nederland kleurt oranje, maar ook Ambon. Hoe zit dat dan? Dat hoort u zo. En hoe ver strekken de gevolgen van het wanbeleid van Vestia? Ook andere woningcorporaties hebben daar heel veel last van, blijkt zo. Eerst gaan we naar het nieuws, Gertie. De overheid loopt miljarden euro's belastinginkomsten mis... doordat de Belastingdienst bedrijven niet voldoende kan controleren. Dat schrijft de Volkskrant op basis van interne stukken van de Belastingdienst... en gesprekken met werknemers. Het ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst onder valt... erkent dat er inkomsten worden misgelopen... maar kon de exacte cijfers niet bevestigen. Sinds 2008 werkt de Fiscus met een nieuwe controledienst. De Fiscus gaat bij steeds meer bedrijven uit van vertrouwen. Er komt bij die bedrijven meestal geen controleur meer om de boeken in te zien. De Fiscus benadrukt dat dat nog maar voor een beperkt deel van de bedrijven geldt. Staatssecretaris Wekers heeft vorig jaar een commissie ingesteld die naar het nieuwe controlesysteem kijkt. En die commissie komt volgende week met haar bevindingen. Er staan straks geen scharrelkippen meer op de verpakking van de C1000-kipfilet. Dat zegt de stichting Wakker Dier. Op de verpakking staan nu nog scharrelende kippen in de vrije natuur. En dat is volgens Wakker Dier in strijd met de waarheid. Als de mondslag stond een plofkip op de verpakking. Met een plaatje van hoe de plofkip in werkelijkheid eruit ziet en uh, hoe die leeft. Met z'n 20.000 in een stal. Wij zouden natuurlijk het liefst gewoon de waarheid op de verpakkingen zien. Want dan zouden mensen wel wat meer uitgeven voor, uh, voor de kip die ze kopen. Wakker kondigde gisteren aan een klacht in te dienen bij de reclamecodecommissie vanwege de tekening op de verpakking. C1000 liet erop weten de verpakking aan te passen. In Egypte zijn de stembureaus open voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Vandaag en morgen kunnen de Egyptenaren hun stem uitbrengen. Voor de stembureaus in de hoofdstad Cairo staan lange rijen, zegt correspondent Sander van Hoorn. Het is heel erg warm uh, overdag in Egypte, dus ik denk dat uh, veel mensen gewoon... Zijn gaan stemmen. Veel vrouwen valt me op. En de meeste mensen die uh, ik nu spreek, ja, die geven toch wel een beetje een wisselend beeld. Volstrekt niet representatief natuurlijk, maar 50-50 voor wat ik tot nu toe hoor. Er zijn twee kandidaten: Ahmed Shafiq, die de laatste premier was tijdens het bewind van Mubarak, en de kandidaat van de moslimbroederschap, Mohamed Morsi. Het weer vandaag wolkenvelden, vooral in het westen, ook af en toe zon. Er ontstaan enkele buien. De meeste neerslag valt in de oostelijke helft van het land. En het wordt ongeveer 20 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Omdat u in paniek mag raken bij brand, maar niet bij uw brandverzekering. En zo zijn er nog 99 andere goede redenen... om de nieuwe Now-app zakelijk van Deltalooi te downloaden. Nou, de slimme verzekeringscheck voor iedere ondernemer. Ga naar deltaloid.nl slash now-app. Kritisch op het juiste moment. Delta Lloyd. Het Nationale Ballet presenteert Bill en Mr. B. Met werken van George Balanchine en William Forsythe. De twee grote dansvernieuwers van de 20 e eeuw. Vanaf 23 juni in het Muziektheater Amsterdam. Bestel nu kaarten via hetballet.nl.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 Bedankt. Vestia zal menig directeur van een woningcoöperatie denken... sinds Vestia zo risicovol belegde. Zelfs Ambon kleurt oranje, want daar zijn ze helemaal gek van het Nederlandse helftal. Peter Hogendijk maakte er een documentaire over. Maar Peter, dan zullen ze ook wel erg teleurgesteld zijn geweest afgelopen week. Ja, ik heb gehoord dat ze echt enorm teleurgesteld waren. Ze met met uit. Ja, uit. Ja, althans, de oranje fans en dat zijn er veel. Ja. Maar we beginnen met de VVD. Hier zijn Bas van Berven en Bert van Sloten. VVD wil namelijk nog meer snijden in ontwikkelingshulp. Budget moet terug van 4,4 miljard euro naar 1,4 miljard. Ontwikkelingshulp is volgens de VVD geen kerntaak van de overheid. De partij ziet geen noodzaak om de morele plicht tegenover medemensen... af te laten kopen door de overheid. Dat is een citaat van fractievoorzitter Stef Blok. Hij is nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Begrijp ik dat goed? Ziet u ontwikkelingshulp als afkopen? Nou, we moeten constateren dat Nederland al tientallen jaren lang, veel meer dan de meeste andere landen, belastinggeld uitgeeft aan ontwikkelingshulp. En dat het eigenlijk heel weinig resultaten opleverde. Die discussies hebben we ook vaak aangegaan als VVD. En uh, we constateren dat uh, we nu eigenlijk de vervolgstap moeten zetten. En zeggen, laat mensen die zelf willen geven, steun krijgen van de overheid. En dus wat extra giften aftrekken. Maar laat de overheid zelf toch echt het mes gaan zetten in deze ja. aangaan. Maar is dat in feite het einde van de ontwikkelingssamenwerking? Wat het zegt bijvoorbeeld de huidige staatssecretaris Ben Knaap in reactie op, uh, op uw plannen. Er zijn een paar dingen waarvan wij vinden dat de overheid nog een heldere taak heeft. Dat is uh, allereerst natuurlijk bij grote nee, rampen. Nee, maar ik wil niet weten of, waar de overheid een heldere taak heeft. Daar komen we zo vast op. Maar uh, wat Knapen zegt, is dit het einde van ontwikkelingssamenwerking? Nou ja, da daarom geef ik aan waar ik nog wel taken zie. Knapen heeft geen gelijk. Okay. Uh, allereerst bij grote rampen moet de overheid. Die heeft dan als enige, laten we zeggen, marineschepen. of uh, grote hoeveelheden uh, noodtenten beschikbaar. Dan is er voor de overheid natuurlijk een uh, rol. Uh, er zijn ook een paar terreinen... waar Nederland aantoonbaar... heel veel expertise heeft. He, waar bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven heel goed zijn. Denk aan bescherming tegen water. Of denk aan, uh, aan landbouw. Dus op die terreinen waar we erg goed zijn... waar we ook ons bedrijfsleven in kunnen zetten... Uh, moeten we die rol blijven spelen. Bij noodhulp ook. Maar de... de... Manier waarop we de afgelopen jaren miljarden in vaak slechtlopende projecten hebben gestoken, daar moeten we echt een eind aan maken. En waarom houdt u dan niet die miljarden over en zorgt u ervoor dat er een andere vorm van resultaatsverplichting ontstaat bij de hulporganisaties die gesteund worden? Want dan kunnen we wel wat doen met dat geld. Dat is het... de discussie die nu al tientallen jaren gevoerd wordt. Ja. En dus deed dat goede... al het geld weg? Het goede nieuws is dat in die tientallen jaren er heel veel landen wel vooruitgang hebben geboekt. Met name in Azië, China en India als grote voorbeeld, maar ook kleinere landen. Dat had niet zoveel met hulp te maken, maar met het feit dat ze daar stopten met het communisme, dat ze deel gingen nemen aan wereldhandel. Dus die wereldhandel moeten we zeker ook bevorderen, maar niet die miljarden hulpgeld. Ja, eigenlijk zegt u, wat was het een beetje doorboord de afgelopen jaren? Het was doormodderen. Steeds weer was er die kritiek, ook juist van de VVD. Het werkt niet op deze manier. Steeds weer was het antwoord... ja, maar dan gaan we het op een andere manier doen, dan werkt het wel. Ja, als je dat tientallen jaren geprobeerd hebt... dan moet je een keer eerlijk durven zeggen, op deze manier werkt het niet. Nee, dus het geldt maar weg. U kruipt er wel op richting de PVV, die dit ook wil, die ontwikkelingssamenwerking wil minimaliseren... Probeert u inderdaad het, beetje de rechtskamp, het pvv kan naar u toe te trekken? Ik heb zolang als ik eh, fractievoorzitter ben steeds aangegeven... dat ik vind dat de overheid niet alles moet doen. En Nederland kan ook niet alle noden in de wereld oplossen. Maar 75% weghalen van het budget, dat is toch meer doen dan iets oplossen, hè? Nou ja, en dat, dat ik het ook, ook logisch Vindt dat uh, we mensen de ruimte geven om zelf afwegingen te maken. Vandaar dat ik ook zeg, verruimde giften aftrek. Er zijn natuurlijk heel veel mensen in Nederland die zelf een donatie willen doen ja. aan een goed doel. Dat kan je aftrekken van de belasting. Maar nog even een reactie op de blok op het feit dat u richting de PVV kruipt. Daar wil ik graag antwoord op hebben. Nou, ik laat mij niet leiden door wat de PVV of andere partijen willen. Ik laat mij leiden door uh, de taak die ik heb als uh, lid van de Tweede Kamer. Controleren of Nederlands belastinggeld goed besteed wordt. Ik moet constateren op het gebied van ontwikkelingshulp voor een veel te groot deel niet. En daarom moeten we ingrijpen. Hm. Nou zegt meneer Pechtold in een tweet. Je zal nog als eerste een nieuwe verkiezingspunt willen brengen... dat je 3 miljard wilt bezuinigen op de allerarmste. Uw reactie? Gelukkig... Uh, we hebben de afgelopen jaren een enorme vooruitgang gezien in het bestrijden van armoede, ik gaf de voorbeeld al aan, in vooral ...Aziatische landen, maar dat had niet zoveel te maken met ontwikkelingshulp... ...maar met het stoppen met communisme en het deelnemen aan, aan de wereldhandel. En dat moeten we bevorderen, ja. maar we moeten niet het geweten afkopen... ...want dat hoor ik een beetje in, in dat tweetje, ook als we al tientallen jaren constateren... ...dat die methode niet werkt. Denkt u dat het überhaupt te realiseren is? Kijk, dit is een punt natuurlijk om uh, de verkiezingen mee uh, in te gaan... ...maar uh, daarna krijgen we coalities. Um, al die andere partijen waarmee u dan mogelijke coalities zou moeten vormen... ...die hebben het daar niet over. Nou ja, het interessante is dat we op dit gebied nu wat beweging zien, ook bij andere partijen, bijvoorbeeld de, de, de bijna heilige norm van 0,7 procent waar linkse partijen lang mee schermden, die eh, wordt losgelaten. Bijvoorbeeld in het CDA-programma. Dus je ziet daar beweging. En overigens ook in de landen om ons heen. Er zijn maar heel erg weinig landen die zoveel aan ontwikkelingshulp geven. Dus het is heel goed mogelijk om eh, daar verder het mes in te zetten. Ja, voor zover u het nog niet wist. De verkiezingscampagne is begonnen. Meneer Blok, dank voor de uitleg. Goedemorgen. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Bert van Sloten en Bas van Werven. When I wake up in the morning, love. And the sunlight hurts my eye And something without warning, love. Bears heavy on my mind. Then I look at you. And the world's all Just one look at you And I know it's gonna be A love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 Als u ademhalingsoefeningen vandaag nog niet heeft gedaan, <laughs> kon u meezingen met dit liedje Lovely Day van Bill Withers. Ja, als je probeert mee te zingen in de auto, loop ik meestal blauw aan eh, na dit nummer. Maar dit terzijde. Het Indonesische eiland Ambon kleurt deze dagen helemaal oranje. Over hoe dat kan. 10.000 uh, 10 kilometer verderop, Molukkers uh, gekker zijn van het Nederlandse elftal dan wij zelf. En hoe voetbalstrijdende bevolkingsgroepen kan verbroederen. Daarover maakte Peter Hogendijk de documentaire Oranje Ambon. Peter, welkom. Dankjewel. Ja, Nederland kleurt helemaal oranje zingen, ook uh, tegenwoordig Johan Derkse Wilfried Gené. Uh, je begrijpt dat het uh, echt uh, totale gechte is op Ambon. Hoe kan dat nou? Ja, dat is een, een wonderlijke zaak. Maar um, uh, we hebben in Nederland een grote Molukse groep. Ja. En die is heel belangrijk voor de Molukkers. Op Ambon. Mm -hmm. Dus die hebben, de Molukkers op Ambon hebben, uh, en ook al van oudsher, van de koloniale tijd... Een, een goede band met het Koningshuis en met Oranje en met nu dus ook het Nederlands elftal. Oh, en hoe oh. uitziet dat? Zie je daar inderdaad over nou, petjes, was, vlaggetjes? Ja, nou, het is ongelooflijk. Ja. Ik, uh, ik was er uh, in november. Mm -hmm. En toen was het anderhalf jaar na het WK, waarop Giovanni van Bronckhorst... Molukker, ja, precies. Ja, is, ja. Dat is een grote held daar. En dan een een abonnees ook? Nou ja, nou, of je echt Ambonnees is, weet ik niet waar je moeder vooral vandaan komt. Okay. Welk eiland? Het eiland Ambon, je hebt de verschillende eilanden. Nee. maar... Hij is, hij is moeilijker en uh, ja, een grote hel. Rescool maakte toen. Uh... Ja, dat, dat doelpunt, dat is natuurlijk echt een schitterend doelpunt. Ja, ja, ja, ja. En dat is een dat is echt een icoon geworden daar. Mm -hmm. Maar je ziet het op straat, je zie je het ziet... nog steeds ja, van Je, je ziet het op straat, er zijn uh, bushokjes uh, met KNVB-logo's. Er zijn bedchats en <laughs> <van> die, fietstaxi's. <laughs> ja. uh, uh, Er zijn muren rood-blauw geschilderd. En uh, mensen lopen in oranje shirts rond. Er heeft iemand een KNVB-logo op zijn buik getatoeëerd. Alle jongetjes die geboren worden, worden nu Giovanni genoemd. Het is echt ongelooflijk. Dat je John de Wolf op je rug hebt. Oké, maar het KVB-logo, dat gaat weer verder. Heeft dat een bepaalde symboliek, dat KVB-logo? Het vermoeden is, kijk, dat ze oranje gezin zijn... dat heeft veel met vooral de christelijke Molukkers. Je hebt ook heel veel moslim-Molukkers. Maar vooral de christelijke Molukkers zijn voor Nederland, Nederlands elftal. En het vermoeden bestaat ook wel dat het met die burgeroorlog te maken heeft... Um, die op de Molukken gewoed heeft. Ja. En um, veel Molukkers nog... die willen eigenlijk onafhankelijk zijn van Indonesië. Dat is die RMS-zaak. Ja. Uh, maar die RMS-vlag is echt streng verboden. Als je die uh, vertoont op, uh, op Ambon in Indonesië... dan word je gearresteerd. Mm -hmm. Dat is een moeilijke zaak. En het vermoeden is dat in elk geval... Een een aantal van deze Oranje-fans... eigenlijk met de Nederlandse vlag en Oranje oh, en KNJB... eigenlijk stiekem dan, uh... de RMS bedoelen. Juist. Dat juist. zal niet voor iedereen gelden, maar het wordt wel verteld daar. Nou, heb je de commentaar gemaakt hierover, over ja. hey, Oranje-ambon. Uh, wat is het verhaal, wat wil je vertellen? Uh, het verhaal is eigenlijk het verhaal van Jim Penturi. Uh -huh. Het is een, uh, een, een zoon van... Uh, hij woont in, uh, in Nederland, hij is geboren en getogen in Zeeland... En uh, zoon van een militair ja. Die in 1951 naar Nederland is gekomen met zijn vrouw. En uh, Jim wil een voetbalschool oprichten op Ambon. Meneer Penturi, waarom wil u dat zo graag? Nou, um, het heeft te maken natuurlijk met een, een stukje geschiedenis ook. Uh, het is geen uh, idee van uh, de afgelopen jaren. Maar uh, naar e na eerdere bezoeken aan de Molukken... Uh, vanaf 1988 mm -hmm. tot aan... Uh, uh, vorig jaar uh, is wel duidelijk gebleken voor mij dat uh, uh, de voetbalsport een belangrijke rol speelt op de molukken. Maar en wat voor rol speelt die voetbalsport dan precies? Nou kijk, uh, het is uh, in mijn optiek op de molukken volksport nummer één. Mm -hmm. En uh, kijk, uh, het voetballen op zich, ja, dat brengt mensen bij elkaar uh, los van uh, geloof, uh, overtuiging, et cetera. En ja, dat heeft mij ook een, een grote rol gespeeld. Kijk, mm -hmm. na het eerste bezoek in 1988 en het tweede bezoek in 2005... Toen zijn we ook begonnen met uh, de zogenaamde uh, voetbaltrainingsclinics. Nou goed, en dat uh, moet uiteindelijk tot een bepaald doel leiden. Het is niet alleen maar uh, training. Nou, Jim, wat ja. ik, als ik even mag onderbreken, ja. wat ik ook voor heel belangrijk vind, wat ik ja. zo belangrijk vind van jouw voetbalschool daar, ja. is dat je christelijke. Jongens, jonge jongens en um, um, islamitische jonge ja, dan, voetballers. Ik was net met het verhaal bezig. Ja, ja, die wil je met elkaar ja, laten voetballen. Dat heeft te maken ja, ja. met die je moet je door laten door laten oorlog. Ja, pek. Ja, ja, dat is ook zo. Maar je krijgt genoeg tijd, hoor. Nou, kijk, uh, ik ben toen uh, vanaf uh, het begin van het conflict. Uh, naar de melukken geweest. En dan maak je heel de ontwikkeling mee. Ja. Zowel uh, de periode van uh, verzoening en ook de periode uh, waar veel aan humanitaire hulpverlening werd gedaan. En uiteindelijk merk je gewoon, kijk, sport, zoals ik het gezegd heb. En in uh, 2003, december 2003, zat ik in Ambonstad en toen zag ik drie jongens voetballen. Toen kwam het idee in mij op van, kijk, uh, hoe kunnen we nou uh, vanuit Nederland hier een bijdrage aan leven... om via de voetbalsport, net wat Peter gezegd heeft... van het verschil tussen uh, beide gemeenschappen... de christen ja. en de uh, moslim bij elkaar te brengen. Okay. En dat, dat is de reden geweest. In de documentaire zien we dat het wel wat voet in de aarde heeft... Hè, om een christelijk en islamitisch team tegen elkaar te laten spelen. Uh, even een vraagpuntje. Anderhalve maand na de septemberrellen van 2011... heeft Jim een wedstrijd georganiseerd... in het islamitische dorp Tulehu. Ik probeer uh, Sani te bellen uit Want ik wilde weten of hij alles goed geregeld heeft voor ons ontvangst. Geen verbinding. Nee. Het is heel belangrijk dat de lokale overheid daar op de hoogte is dat wij eraan komen. Maar helaas geen contact. Spannend moment Peter Hogen en ja van de documentaire. Ja. Was het risicovol naar dat dorp te reizen toe? Nou, de, de, toen, toen we dat deden, ik voelde geen spanning, maar ik zag aan Jim dat hij, wel, dat hij het echt wel spannend vond om daarheen te gaan. Ja. En um, ja, het was anderhalve maand daarvoor, dat was uh, september 2011, waren daar echt weer uh, ontzettend heftige rellen tussen uh, christenen en moslims. En moslims ja. Dus het, het is toch raar als je dan zo'n uh, zo uh, strikt moslimdorp inrijdt um, om een potje te gaan voetballen. Ja. Ja. En zou het lukken? Dat was echt nog maar de vraag. Ja. Dat is uiteindelijk wel gelukt. Die ja, voetbalschool ja. staat er. Maar toch niet alle Molukkers houden van oranje. Er is er ook zo'n groot contingent dat is voor Argentinië. Ja, ja, dat is tijdens het WK is dat gebleken. Uh, in 2010 dat uh, vooral de christenen zijn voor het Nederlands elftal. Ik net, en mm -hmm. de, uh, de moslims zijn eigenlijk voor Argentinië. Ze weten dat Argentinië misschien wel een van de grootste katholieke landen in de wereld is? Ja, ja. waarschijnlijk. Ja. Ja, ja. Maar, maar, maar denk waarom Argentinië? Waarom Argentinië? Ik weet het niet. Ik denk dat Argentinië beter is dan... Pak een beetje Marokko. Ja, yeah. daar kan je niet mee identificeren. Jim ben, jij het? Jim, ben Jim, ben je er nog? Nee, Jim ja, is er nog. Ja. ja, bij een Argentinië loopt ook een, een zekere lijn heel Messi rond. Hè? Dat uh, scheelt ook. Hè? Het is gewoon identificeren met uh, gewoon hele goede voetballers. En die uh, voetballers die misschien van nature de tegenstander hm. van Oranje zijn. Ja. Ja, ja, nou, nou, nou hebben we geen Van Bronckhorst uh, meer in het, in het elftal, uh, er zijn echt geen Molukkers meer in het de, in de ja, de elftal. Dus Simon Taramalato voetbal oh, niet ook meer. niet meer? Nee, al een paar honderd jaar niet meer. Jim, hebben we nog een hele goede uh, Molukse voetballer de Kom, in de aanbieding? Komt er nog wat? Ja, uh, we zijn bezig met die voetbalontwikkeling hoor. Ja. Maar kijk, los van het feit dat uh, een Van Bronckhorst niet uh, meedoet, toch uh -huh. uh, blijven ze daarop enorm uh, Achter Oranje staan hoor, dat heb ik ook begrepen. En is men ook teleurgesteld, enorm teleurgesteld, dat er nu twee uh, nederlagen zijn. Ja. Ja. Ja. In de studio ook Dick Mol uh, van uh, Domesta in Emmen. We gaan het straks hebben over Woningcorporatie. woningcorporaties ja. en, en, enzovoorts. Um, zijn er trouwens veel melkkers bij u uh, in, in de buurt die ook gewoon talentvol zijn? Nou ja, ik denk dat er overal Molukkers zijn die talentvol zijn. Maar wat op zich wel grappig is, wij, wij zijn een corporatie in Zuidoost-Drenthe. En ook in Hogeveen is er een behoorlijke Molukse gemeenschap. En uh, we hebben daar, uh, nou ik denk zo, tussen de 200 en 250 woningen. Die ook exclusief verhuurd worden voor Molukkers. Dus, wat dat gaat, uh... En die zijn ook helemaal oranje gekleurd deze dagen? Ja, absoluut. Ja. <laughs> dat is wel mooi. Uh, uh, Peter, uh, ben jij zelf een enorme voetbalgek of niet? Nou, uh, sinds mijn zoontjes uh, op voetbal zitten... Uh, ...zegt het me veel meer, eerlijk ja. gezegd. Ik ben zelf uh, nog begonnen met voetballen. Maar mm -hmm. um, ik vind het wel natuurlijk ontzettend leuk om naar om te kijken. Ja. Hè. En um, um, ja, met, met als een ja. Nederlands elftal speelt... Uh, ...vind ik het altijd wel okay. spannend. Ja. Ja. Morgen wordt het in ieder geval een belangrijke. Maar nog eventjes terug naar Ambon. Uh, ja. Kan dit inderdaad de strijdende partijen op dat eiland... ...bij elkaar gaan brengen? Is voetbal inderdaad een prachtig verbroederingsmiddel? Nou, ik, uh, um, Sommige mensen zeggen voetbal is oorlog. Maar ik denk, als er oorlog is en er wordt toch gevoetbald... dan, um, uh, dan kan voetbal zeker groepen bij elkaar brengen. Ja. Dus ik geloof heel erg in, uh, in het project van Jim, een voetbalschool daar. En ook zijn inzet om de jeugd bij elkaar te brengen. Om de jeugd weer um, um, ja, met elkaar te, te sporten. Ik, denk, ik geloof daarin en ik heb heel veel sympathie voor... James een uh, initiatief en ik hoop van harte dat het hem lukt. Vanmiddag is je documentaire te zien Oranje Ambon om vijf minuten over vier op Nederland 2. De Radio 1 Sportzomerbus. Ja, je bent dan bang dat ze weer gaan zingen. Het ja. kent melodietje. liedje. Maak <laughs> Robin Visser, ken je het liedje? Uh, nee, niet, niet helemaal. Ik ken wel uh, dit jaar. Uh, Toch dit, ja, dit kwamen wij ook. Nou, ja. Een uur geleden hebben we het helemaal <grijpte> gedraaid hoor. Het komt van IJsland. Oh. Maar goed, daar ben jij niet. Je bent nou, in Leiden, sorry. hè? Je bent in Leiden. Je bent iets aan het prepareren, hoorde ik je net uh, tegen Mieke vertellen. Maar wat ben je aan het prepareren? Ja, het is, uh, het is ontzettend spannend. Het is een heel bijzondere gebeurtenis hier in uh, Naturales. Het Centrum voor Biodiversiteit. Want ze zijn hier uh, vandaag een vogelbekdier aan het prepareren. En hij ligt nu voor me. Ik weet dat het een, uh, een mannetje is. Dat kan je zien omdat hij gif... Ja, wat zijn dit voor en hoe noem je dat? Gif? Gif? Uh, twee gifstekels heeft hij. Twee gifstekels, zegt uh, Bas Perdijk. Een van de twee uh, preparateuren. Uh, wat bent u nu aan het doen? Ik ben nu bezig met een uh, referentiemateriaal te maken... van de pootjes en van, uh, van de snavel. Ja. Zodanig dat na preparatie uh, daar nog materiaal uh, van bewaard is. Zodanig dat je reconstructie kan maken van, ja. het, uh, van het dier. Zodanig. Luisteraars, voor de mensen die niet precies weten... hoe een vogelbekdier eruit ziet... misschien zal ik, laat ik eens even kijken of het publiek... een mooie omschrijving kan geven. Wie durft zich eraan te wagen? Ik, weet dat, ik begin wel. Ik weet dat hij 46 centimeter lang is. Yellow. En wat, wat zie jij? Zeg jij eens... Uh, het is een uh, ja, half vogel, half uh, ja. Ja, zoogdier, lijkt net. Hij kan uh, heel goed zwemmen. Hij... Hij heeft een vacht, hè? Ja. Hij heeft een vacht. En wat voor kleur is die vacht? Bruin en Bruin. donkerbruin. Mevrouw, voegt u nog eens wat toe? Nou, een snavel van een eend. Hij heeft een snavel van een eend. Een staart van een otter. Een staart van een otter. Uh, een pootje van een zeehond, zo maar een beetje noemen. Ja, een Dan beetje nou... van die klauwachtige... Ja. Ja. Meneer, heeft u nog bijzondere kenmerken gezien die we nee. even moeten delen? Nee, ik kan nauwelijks toevoegen, maar het is natuurlijk een heel... Uh, Fenomenaal dier, uh, terug uit de oertijden. En ja. een heel, heel bijzondere combinatie van eierleggend en zogend. Ja. Dus dat is wel echt heel fantastisch. Het is dus echt heel bijzonder. En nu weten we, uh, ik weet niet hoe zwaar die is... ...maar dat kan ik wel eens even aan meneer Perdijk vragen. Heeft u hem ook gewogen nog? Nee, we hebben hem niet gewogen. Nee. Maar bij leven zal een vrouwtje zo'n uh, kleine twee kilo zijn. Ja, maar we hebben hier te maken met een mannetje, heb ik net begrepen. Ja, die is iets lichter. Die ja. is iets lichter. Nu is het zo, dit exemplaar heeft al honderd jaar in een potje gezeten... Ja, en er is opgericht in het verleden. Dus we weten zeker dat hij dood is? We weten zeker dat hij dood is. Hij is aardig toegetakeld. Ja, vertel eens, wat is er mee? Uh, de hele huid hebben ze losgesneden in, in, in flinters, in brokjes eigenlijk. Waarschijnlijk om de, wat aantekeningen te maken van de, van de spieren en de anatomie. En dit wist u niet van tevoren? Dat het, uh... Dit is een hele verrassing voor ons. Ja. Dus dat is straks voor uh, mijn collega een heel puzzeltje om dat aan elkaar uh, te naaien weer. Ja, ja want meneer Reeder, ik loop eventjes naar u toe. U neemt straks hier het, het mesje over, zal ik maar zeggen. Uh, het verhaal van dit vogelbekdier is niet helemaal bekend. Nee, dat klopt. Vertel eens. Ik, ik weet alleen van de collectiebeheerder dat ik uh, mag prepareren en dat het uit een oude... ZMA, Zoologisch Museum Amsterdam, collectie afkomstig is. En die is hier nu in de collectie opgenomen. Juist. Want de collectie van Naturalis bestaat uit oude collecties van verschillende musea in het land. Hè? Niet alles is even goed gearchiveerd. En ik heb begrepen dat hier op de pot waar dit beest in zat een etiket zat... wat niet helemaal meer duidelijk leesbaar was. Nee, dat is inderdaad waar. En, en ja, natuurlijk, het is een half object wat dat betreft voor de wetenschap. Ja. De gegevens zijn natuurlijk net zo belangrijk als het object als zodanig. En heeft u zelf wel eens eerder zo'n vogelbekdier ontleed? Nee, ik heb hem zelfs nog nooit in handen gehad. Dus U heeft nog nooit één niet... in handen gehad? Nee, dat ik heb er ook nee. nog nooit eerder één gezien. Iets heel bijzonders. Ja. Ze, ze, ze komen uit Australië, hè? Ja, Australië en Tasmanië. Aha, ja. En, en uh, wat gaat er nu gebeuren? Ik laat, me maar eventjes gewoon, uh, ik laat jullie eventjes in gang gaan. Er ligt er een beetje sneu bij op een theedoek. En wat gaan jullie nou doen? Ik ben met alginaat van de, van de snavel en van de poten ben ik, uh, afgietsels aan het maken. Ja. Ja, dat kan ik dan later uitgieten in, in rubber of kunststof of wat dan ook. En uh, je hebt dat dan als referentiemateriaal. Je kan ook het dier als zodanig reconstrueren ja, ja. voor educatie. Ja. ja. Nou, dit, Ik vind dit ook al heel erg uh, educatief. En dit gebeurt natuurlijk niet heel erg vaak. Mevrouw Bernhard, u heeft het vast ook nog nooit eerder gezien. Nee. Nou, ik heb wel uh, preparaties uiteraard meegemaakt. Ja. Maar het vogelbekdier is natuurlijk wel heel erg bijzonder. Ja. U heeft een heel bijzondere functie hier in het museum. Oh, ja, ik ben Science Link. U bent Science Link. Juist. Dat heb ik nog nooit eerder gehoord, die term. Nou, in onze zaal live, waar wij hier nu staan. zijn regelmatig wetenschappers aan het werk. Onder andere preparateurs, maar ook andere wetenschappers. die praatjes maken en die vertellen wat ze voor werk doen. En dan ben ik de link tussen het publiek en de wetenschappen. U, u bent mijn link tussen het publiek en wetenschappen. Heeft u een vraag voor mevrouw de Science Link? Ja, hoeveel uh, zijn er nog levend? Is daar een inschatting van? Ja, goede vraag. Uh, nou, hoeveel er levend zijn, weet ik niet. Ik weet wel um, dat ze beschermd zijn, maar ze zijn niet met uitsterven Okay. Niet met uitsterven bedreigd. Ik zou zelf wel willen weten, wat eet zo'n vogelbekdier nou? Nou, hij uh, zoekt zijn eten in het water. En dan eet hij uh, slakjes, krabbetjes, kreeftjes, uh, weekdiertjes, dat soort dingen. Wormpjes ook, onder ja. andere. En dat gaat dan allemaal door die snavel. Die, uh, zijn de kleuren, ik vraag toch nog even aan de preparateur... want het beest heeft natuurlijk 100 jaar op sterk water gestaan. Zijn de kleuren nog authentiek? De kleur is iets verbleekt. Ja, uh, want die snavel is een beetje, ja, viesgelig, zeg maar, donkergeel. Het is donkergeel. inderdaad een, een, een beige kleur en dat zou wat, uh, wat blauiger moeten zijn. Volgens ja. de foto's, ik heb het in leven helaas <laughs> nog niet gezien. Hey. Nee, nee, nee, nee. Ja, we moeten het doen inderdaad met het materiaal wat we hier uh, voor ons hebben. Nog meer vragen, publiek? Heb jij nog een vraag? Denk eens goed na. Mm, nee. Nee, moeilijk, hè? Heel moeilijk. Ja, wilt u nog wat vertellen? Ja, even over dat eten, want dat wou ik er nog bij vertellen. Hij heeft namelijk een heel bijzondere sla, snavel, een beetje rubberachtig. Maar daar zitten ja. uh, ontzettend veel uh, zintuigcelletjes in. Eigenlijk is het zijn zesde zintuig. Als hij onder water duikt, uh, verdwijnen de ogen in een huidsprooi. De oren sluiten zich af, dus hij kan puur op zijn snavel moet hij zijn voedsel zoeken. Ongelooflijk, hè? He? Ja, het is heel geweldig is het. Ja, ik ben dierenarts en ik ben in Sydney geweest Aha. en ik heb ze in de dierentuin gezien. Vandaar dat ik hier ben. Ik ja. uh, was heel benieuwd ernaar. Maar ik begrijp dus dat ze kunnen ruiken onder water, hè? Ze kunnen ruiken onder water. Ja, en ze, hebben ook, uh, ja, ze vangen elektri elektrische signaaltjes ja. op. Ja. Dus dat is eigenlijk heel bijzonder. En hoe ze eten, ze hebben geen tanden, maar ze hebben uh, riggels, ribbels in hun bek. Aan de voorkant hard aan de en de achterkant kant wat zachter, waar ze dus eigenlijk kunnen eten mee eten. Wangzakken, waar ze eerst het eten in stoppen. En als ze dan uit het water komen, eten ze het op. Fantastisch. Nou, ik zal straks uh, eventjes een foto maken... die we dan op de website uh, van de sportzomerbus van de sportzomer oh, wow. laten zien. Dan kunnen de mensen thuis ook eens even kijken hoe dat er nou, uh, hmm. nou uitziet. Hoe lang zijn jullie nog bezig hier? Hoe lang gaat dit allemaal duren in uh, Naturalis? De hele dag. Tot, uh, tot kwart voor vijf. Oké, okay, dus nou ja, als de mensen... Uh, nee, er wordt negen schut. Ik denk ongeveer half vier, Bas. Oh, ja. Nou ja, maar misschien, als meneer is zo enthousiast als ze een uurtje langer door wil, dan mag dat volgens mij ook wel, toch? Ja, natuurlijk. <laughs> Oké, okay, ik zou zeggen, voor de mensen die het interessant vinden... kom vooral kijken, hier in Naturalis in, in Leiden. Ze zijn de hele dag nog bezig. We hebben geland is geland met Mark Robin Visser. Verlengde bij een... openingstijden. Ja, precies, ja. ja en verlengde uh, preparatietijden, <laughs> hoorden wij ook net... Van een, met een bouwpakket <laughs> van een vogelbekdier. Dankjewel. Het is tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Bij een bomexplosie in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Doelwit van de aanslag in de stad Landi Kotal zou een lokale krijgsheer zijn geweest die de regering steunt in de strijd tegen de Taliban. De meeste slachtoffers waren volgens de politie groenten en fruitverkopers. De overheid loopt miljarden euro's belastinginkomsten mis omdat de Belastingdienst bedrijven niet voldoende kan controleren. Dat schrijft de Volkskrant op basis van interne stukken van de Belastingdienst. En gesprekken met werknemers. Het ministerie van Financiën, waar de Belastingdienst onder valt, erkent dat er inkomsten worden misgelopen, maar een bedrag noemt Financiën niet. In Egypte zijn om acht uur de stemlokalen opengegaan voor de tweede en beslissende ronde van de presidentsverkiezingen. Meteen vormden zich in de hoofdstad Cairo lange rijen. Er zijn nog twee kandidaten: oud-premier Shafik, die nog diende onder Mubarak, en de leider van de moslimbroederschap Morsi. Bij het geweld tussen boeddhisten en moslims in het westen van Burma zijn de afgelopen weken, volgens officiële cijfers, zeker 50 mensen om het leven gekomen. Zondag werd de noodtoestand in de regio Rakhine uitgeroepen. meeste staatsmedia melden dat er tussen eind vorige maand en afgelopen donderdag ruim 2000 gebouwen door brand zijn verwoest. Het zijn de hoofdpunten. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Voor een klein spoorboekje tot 12 uur nog. Wat merkt u als huurder of als koper van het gejoemel van de woningcorporatie Vestia? En hebt u zelf al uw mooiste sportfragment aan ons doorgegeven? De jukebox met fragmenten vindt u op radio1.nl. En Marie Corporaal die deed dat wel. Die gaf een eh, paar sportfragmenten door. En u hoort straks haar verhaal. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Left. got Gotta handle with finesse, and no stress would be best. Yeah, lessons all just for the best. In which case, I'll replace baby girl with the next. Child, I never gave up on you. You never gave up on me. But time turned tricks and did no favors to the Time and tide try to blind our eyes, but they never catch us 'cause we are traumatized. No, our demise is not finalized 'cause the sign is not through. The time is right. So you say? Yeah.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 is gonna be alright, Het deze Nieuw-Zeelandse band, komen vogelbek-dieren vandaan, <laughs> maar ze hebben een hele mooie naam bedacht voor zichzelf, Babysitters Circus. Ja, ja. Het is echt van die niets aan de hand muziek. He. Nee, lekker. Wie dit weekend naar de 24 uur van Le Mans kijkt, een hele mooie en oude race, die ziet er een hele bijzondere auto rondrijden, de nieuwe auto van Nissan, de Delta Wing. Het is eigenlijk een beetje een soort badmobiel, daar heeft het iets van weg, of van een raket met vier wielen. Maar wat is het nou, dat futuristische ontwerp? Ja... Je zou kunnen zeggen een bedmobiel, maar dat, dan, dat zijn er al te veel. Ja, wat mij betreft, het lijkt eigenlijk gewoon op een straaljager als je hem ziet staan. Bart van Tienen van Nissan. Een straaljager op vier wielen. Waarbij je ook nog kunt denken, hey, zijn het er nou drie? Want die wielen aan de voorkant. Wielen aan de voorkant uh, zijn heel smal. Brommerformaat. Bijna brommerformaat. Er, er zijn motorfietsen die aanzienlijke bredere banden hebben. en uh, Die staan ook nog een keertje heel dicht bij elkaar geplaatst. Vandaar ook Delta-Wing. Het is echt een driehoek. Uh, met uh, zeg maar meer normale achterbanden. Maar van voren lijkt het op een soort van fietswielen. Hij is overwegend zwart en valt op door het startnummer. Het startnummer 0. Wat meestal betekent dat je niet meedoet. Deze doet wel mee, maar eigenlijk ook weer niet. Hè? Buiten mededinging heet dat officieel. Voor spek en bonen. Nou, dat nou weer niet. Dat nou weer niet. Want het gaat natuurlijk wel degelijk ergens om. Het gaat erom om te laten zien hoe uh, de autosport er in de toekomst uit zou kunnen zien. De Delta-wing. Waarom al deze poppenkast? Waarom deze creatie? Waarom dit radicale design? Je ziet op het ogenblik ook bij de productieauto's... de auto's die we normaal verkopen op straat... niet alleen bij ons, maar ook bij alle andere merken... dat bijvoorbeeld motoren steeds kleiner worden. De efficiëntie van de motoren wordt steeds beter. Uh, dus je haalt uit een kleinere motor met minder verbruik... toch hetzelfde vermogen dat we gewend zijn... En het rijdt zuiniger. En het rijdt zuiniger, het stoot minder CO2 uit. We doen maar niet graag dingen anders dan, uh, dan de anderen. En dit is daar wel een heel erg goed voorbeeld van... om echt een hele andere raceauto te bouwen... en die in de grootste race op aarde te laten meedoen. En dat allemaal met een 1,6 liter motortje. Ja, het zal de leek misschien niet zoveel zeggen... maar een 1,6 liter motortje... die kun je ook gewoon in een Renault Megane zetten. Klopt, natuurlijk zijn er wel een paar veranderingen aan toegevoegd, maar in basis is het... Dezelfde motor, zoals die bijvoorbeeld ook in een Renault Mega wordt verkocht. En daar draait het dus om. Laten zien wat ik allemaal kan. Want tussen de Corvettes en de Porsches is dit toch een vreemde eend in de bijt? Of een vreemde vleermuis? Het is een, Want daar lijkt hij ook een beetje op. Het, het is een vreemde straaljager uh, tussen al die auto's. Hij is inderdaad een heel stuk kleiner dan, uh, dan de andere auto's die je hier zullen rondrijden. Maar is dit wel een stap richting de toekomst van de autosport? Ik laat het er zo uitzien. Ik denk zeker dat het, uh, dat het die kant uitgaat. Uh, ook de autosport kan zich natuurlijk niet helemaal vrijwaren voor uh, het, het milieu en de duurzaamheid. Wat natuurlijk toch dingen van deze tijd zijn. En het is juist heel goed dat we laten zien dat je ook duurzaam kan autoracen. Nou hopen de mensen van het team vooral dat hij in de avonduren, als het donker wordt in Le Mans, dat hij dan nog rijdt. En je weet het maar nooit met zo'n experiment. En ze hopen het omdat hij dan pas echt tot zijn recht komt. Want dan oogt het zo mooi. Maar ja, gaan we dat halen? Ik denk dat we met z'n allen verrast gaan zijn hoe ver hij uh, gaat komen. Uh, uh, sterker nog, ik, ik durf er een, een goed glas wijn op in te zetten... dat de auto morgenochtend ook nog rijdt. En dan buiten mededinging naar het podium? Nou, in ieder geval van de auto's die buiten mededinging meedoen. Uh, want dat is er maar één. Maar uh, to finish first, first you have to finish... Dus daar kijken we naar uit. Ja, dat is autosportwijsheid, hè? Tegeltjeswijsheid uit de autosport. Ja. Dat zijn de grote PR-baas van Nissan, Bart van Tienen. Die sprak met Louis Dekker vanaf de 24 uur van Le Mans in Sarthe. Dat is het uh, grote circuit daar. Die lange afstandsrace start vanmiddag om 3 uur en die duurt. 24, 24, 24 uur. uur. Ja. Inderdaad, u gaat door voor de ijskast, meneer van Sloten. <laughs> Marcel de Vries, voormalig financieel topman van Slans grootste woningcorporatie Vestia, die werd gisteren op vrije voeten gesteld. Hij blijft verdachte van zelfverrijking via onder meer fraude bij het bedrijf dat door wanbeleid zwaar in de problemen is geraakt. ABN AMRO en de Rabobank hebben de geldkraan bij Vestia dichtgedraaid, terwijl twee andere corporaties, Woningvest en Portaal, onder curatelen zijn gesteld. Wat zijn de gevolgen van de hele toestand voor de bijna 400 andere corporaties. Nou, die hebben we niet allemaal uitgenodigd, maar eentje wel. Dick Mol, directeur van woning. Coöperatie Domesta in Emma. Goedemorgen, we hoorden u, het u straks al een beetje. Um, Kleinspeler op de markt, uh, als je het vergelijkt met uh, Vestia, als ik het zo onherbiedig mag uh, uh, zeggen. Maar gaat het u geld kosten? Ja, dat gaat ons uh, kost ons nu al geld, zou ik willen, willen zeggen. Nu al? Ja, als je naar het Vestia debakel kijkt kijkt, um, en uh, de negatieve marktwaarde van den uh, rentederivaat waar het nu over gaat, ja, de actuele rentederivaat. Hey, dit is de laatste keer dat we het woord ja. gebruiken. Hè? Ja, ja, wacht ja. Hey, want even. Want even, goed, normaal geschetst, uh, ze hebben geld gebruikt wat ze eigenlijk niet hadden. Dan ja. hebben ze geleend om daarmee meer geld te genereren. Dat is alleen mislukt en daardoor hebben ze grote verliezen. Ja, tot zelfde uitweg te zeggen. Hè? <laughs> nou ja, het uh, moet verrekend worden. En uh, tekort is nu 2,6 miljard. Heb ik begrepen, ja. zoals ja. Ik gisteren in het Financieel Dagblad staan. Ja. Uh, nou ja, we hebben zo'n 2,4 miljoen huurwoningen in Nederland. Dus ja, uh -huh. reken maar uit als je dat gat over de sector zou uitstorten. Dan heb je het over ruim duizend euro voor iedere huurwoning in Nederland. Ja, maar dat hoeft u toch niet te betalen? Wat meneer Vestia fout gedaan heeft? Of zie ik dat verkeerd? Nou, ik denk dat de rekening voor een deel bij ons terechtkomt. Uh. Waarom? Wel, hoe moet ik dat zien? Nou, dat maar. heeft met het hele systeem te maken. Uh, ja. hè, um, er is een waarborgfonds Sociale Woningbouw... Ja. En dat zorgt ervoor dat leningen, aflossingsverplichtingen... en rentebetalingen gedekt zijn. Ja. En dat betekent vervolgens, als het bij een corporatie fout gaat... dan moet dat fonds dat in eerste instantie opvangen. Dus dan moet je al mee betalen, denk Ja, daar ja. betalen we al mee. Ja. En uiteindelijk, als het fonds het niet, uh, niet redt... en het uh, tekort zoals bij VESTI is dusdanig groot... dat je het waarborgfonds dat niet kan, uh, kan leiden. En dat betekent vervolgens dat dat uh, ja, over de sector uh, wordt maar, uitgestort. Ja, maar maar, maar, als maar heeft u dat al een beetje voor uzelf uitgerekend... op de achterkant van de sigarendas? Want ik neem aan... dat uh, dat het u dus ook geld gaat kosten. Ja, ja, Zo'n tekort hè, gaf net al aan als het 2,6 ja. miljard is. Uh, ja. Nou ja, ja, die uh, duizend euro per duizend, duizend woning? Duizend woning we per, wel. dan hebben we het over, uh, over 10 miljoen euro uh, voor ja. ons. Ja, Kunnen u dat ophoesten? Heeft u dat ergens? Uh, nou ja, voor ons hè, we hebben we niet zozeer zelf een financieringsprobleem... of een liquiditeitstekort. Uh, dus, uh, maar oké, okay, als je hè, over 10 miljoen euro hebt, dan gaat het over groot geld. Dat is ongeveer wat we jaarlijks aan al onze woningen aan onderhoud uitgeven. Ja, dat, of, dat is twee keer onze betekent, totale dat, ja. som aan salarissen. Ja, dat betekent dus, dat je gewoon onderhoud niet kan plegen. Of gaan de huren omhoog, is dat de oplossing? Uh, nou ja, huur omhoog is sowieso lastig. Hè. We hebben nog steeds inflatievolgend huurbeleid. Dus... Er zijn wetten en regels die dat in de weg staan. Ja, maar ergens, ja, als je dat soort uh, sommen voor je kiezen ja. krijgt... dan betekent dat ergens iets voor je investeringen. Ja, je, en dan... ja, je moet uit de lengte of uit de breedte. Dat ja. uh, betekent twee dingen. Inderdaad, je kan het gaan proberen te halen bij de huurders... maar daar krijg je niks van. Heel concreet eerst. Wat betekent dit voor mensen die een huis hebben van jullie, van Domestra? Gaan die daar nou wat van merken? Krijgen die een rekeningje gepresenteerd? Of nou ja, inderdaad uitgesteld onderhoud? nog merken ze daar niks van uh, natuurlijk. Maar als we bij wijze van spreken 10 miljoen uh, zouden kwijt zijn. En ook het Centraal Fonds heeft al aangekondigd dat de stroppenpot die ze sowieso hebben, uh, dat ze die uh, omhoog willen, willen brengen. Ja, dus je dus moet meer ook uh, al moeten we meer gaan betalen. En ja. we hebben natuurlijk ook te maken met vennootschapbelasting. En we hebben tegenwoordig te maken met, uh, ja ik gaf net al inflatie voor het huurbeleid, maar ook een ja. bijdrage aan de huurtoeslag. Die we vanaf 2014 moeten gaan betalen. Ja, als je dat allemaal bij elkaar het stapelt. Dat stapelt maar en dat stapelt het maar en dat stapelt maar. veel geld. En dan komt er nog ook iets bij. Uh, wat we van de week horen. De banken zijn een beetje boos op, uh, op de corporaties. Uh, en die gaan een beetje dwars liggen. Als ik het heel huiselijk mag samenvatten. Uh, heeft u daar al iets van gemerkt? Nou ja, we hebben in ieder geval van onze eigen uh, huisbankier, de ING. Uh, nou, ik denk een week of twee, drie uh, geleden een brief ontvangen. dat wij ons rekening niet uh, mogen gebruiken voor. Marktwaardeverrekening bijvoorbeeld voor en, dat soort korte. Wat betekent nou, dat? Daar hebben wij die gelukkig niet, hoor. Nou, dat is weer het ja. woord derivaten, wat ik niet mocht, mocht ja. gebruiken. Ehm. Ja. <laughs> um. Nou ja, als je vanuit dat perspectief tekorten zou hebben... dan willen ze niet dat je dat vanuit je rekening-krantkrediet afdekt. Ja, dat je dat eigenlijk kunt financieren met geld van de bank. Met dat kort, is het kort geld, met vooral, om kort het zo geld. maar te zeggen. Ja, want dat is heel belangrijk natuurlijk. Anderzijds, eh, dat vraag ik me altijd een beetje af... hoe kijk je dan nou naar de rol van de bank? Want die waren er wel eh, als de kippen bij destijds... om bij de vestia's van deze wereld hele grote leningen te geven... om in die risicovolle handel te beleggen, toch? Ja, nou, ik denk dat eh, het helder is dat de banken boter op hun hoofd eh, hebben. Uh, alleen hè, wat ze van de week gedaan hebben, dat past in het hele spel... wat banken en de corporatiesector, ook het WSW het ministerie aan het spelen zijn. En wat uh, dus... is dat voor spel dan? Nou ja, hè, kijkend naar de derivatenportefeuille van Vestia... dan is uh, de, bijvoorbeeld de Amro Bank de tweede partij qua grootte in, in dat ja, debakel. Ja, die zitten daar zelf vol met hun, met hun handen tot hun ellebogen in. Hè, nou ja, als we bij. dus hè, die 2,6 miljard, uh, hè, dat is totaal van de totale uh, ja. banken... Uh, ja. niet terugbetaald zouden krijgen... dan landt een deel daarvan in negatieve zin bij de ABN Amro. Ja. Dus ja. het hoort ook wel bij het spel wat gespeeld wordt... Peter, Peter Hogedaak, zou je het zo Zwarte pieten kunnen noemen, het spel? Ja, dat volgens mij toch wel. Ja, ja. Zeker, ja. ja maar wie krijgt ja. Zwarte Piet? Ja. Maar als je dat zo hoort, uh, is, zit er een film in, want uh, volgens mij zijn dit uh, van die scenario's een uh, droom -scenario <laughs> denk ik. Ja, ja, ik hou toch meer van zeg maar, echt, uh, andere, andere uh, uh, uh, zaken. Ik vind het een moeilijk verhaal om dit. Uh, maar ik denk dat, uh, dat er wel voldoende programmamakers zijn die hier echt een mooi documentaire over kunnen maken. Als je het vooral bij, uh, bij de mensen zoekt hè, die hierover gaan. Hm. Bij die directeuren die, uh, die uh, zeg maar, uh, de beslissingen hebben genomen. Ja. Nou, dat is inderdaad de grote of misschien wel fascinerende die vraag. Die in die dure huizen waar, wonen. Hoe, hoe, hoe zijn mensen in staat geweest en uh, ja, hoe is de verleiding tot je gekomen? Heeft u daar ook mee te maken gehad? Nou ja, ik heb daar inderdaad in het verleden... ik heb bij een andere woningcorporatie ook gewerkt... en ik heb ook een tijdje op interimbasis in Limburg uh, gezeten. Dus ik heb ook bijvoorbeeld uh, ja, wel rentederivatencontracten afgesloten... maar dan wel vanuit het perspectief dat je de risico's moet kunnen, kunnen dragen. En sterker nog, ik heb in het verleden ook wel zaken gedaan met de partij... die de tussenpersoon uh, was in het vestia-debakel uh, FIFA Finance. En uh, eerlijk gezegd, ik heb er zelf nooit iets van gemerkt in die zin dat dat mensen waren die dit soort dingen deden. Want anders was ik daar heel ver van afgebleven. En ik heb me ook wel afgevraagd je, hoe gaat dat dan of hoe loopt yeah. dat dan? Yeah. En ik kan me haast niet aan de indruk onttrekken dat uh, toch de verleiding aan de kant van Vestia aan uh, Marcel de V. Uh, yeah. Ik ken zijn achternaam uiteraard. Maar, en, en het uh, bestuur wat niet daar toe... begonnen is. En, La, ja, ja, ja. Ja. Precies, maar dan moet je er dus gevoelig voor zijn. En dan moest het dus toch mogelijk zijn. Ja, ja maar dat heeft ook iets met de hele structuur van Vestia te maken Precies. gehad: het, ja. he, Toezicht, uh, intern toezicht onvoldoende, extern toezicht onvoldoende. Mm. Uh, wat ik daar ook bijvoorbeeld heel raar vond... is dat, dat Marcel de V rechtstreeks werd aangestuurd... door Erik Staal, de directeur-bestuurder. Ja. Nou ja, ik, ik stuur he, mijn treasurer niet rechtstreeks aan in maar, de organisatie. Die financiële man doet het, nee, dat kan niet. Nee. Maar die valt uiteindelijk onder he, iemand verantwoordelijk is... Dus is voor financiën, ja. he, om het zo maar te zeggen. Ja, en dan heb je ook veel meer ja, toch het, veel meer het meer ogenprincipe binnen je organisatie. Er ja. komt een parlementaire enquête, hoogstwaarschijnlijk. Is dat een goede zaak? Um, nou ja, dat, dat is, ik denk op zich wat goed is dat er een enquête komt. Want er is zoveel gedoe geweest rondom woningcorporaties. Ja, dat is niet alleen vestia, dat kan je ook geen incident meer noemen. Er zijn te veel dingen gebeurd. Dus ik snap dat de politiek dat, uh, dat, uh, dat gaat doen. Ja. Dus dat vind ik op zich goed. Het is misschien ook wel goed voor het zuiveren van de naam van de rest. Of zie ik dat? Verkeerd? Nou, dat hangt er vanaf hoe, uh, hoe de politiek ermee omgaat. Als ze alleen maar gaan kijken naar regeltjes en zijn die gevolgd. en, uh, en dan gaan komen met nog meer regels. Dat ja, dan, dan geloof ik er niet in. Het uh, gaat er ook wel om, om de rol van de politiek zelf uh, te beoordelen. Want ja, uh, ieder kabinet heeft weer een ander beleid ten aanzien van woningcorporaties. Um, dus ja, die rol moet ook onderzocht worden. Dat er ook heel goed gekeken moet worden naar uh, ja, hè, wat voor soort organisaties moeten corporaties zijn en hoe is dat al in het verleden geweest en hoe zou dat in de toekomst moeten. Dus, dus ook een, ja, een, een teruggang naar de overheid. Als alle wo woningcorporaties weer gemeentelijk woningbedrijven zouden worden. Ja, ik heb niet het idee dat daar de, dat de sector gebroken. en uh, onze klanten nou beter van gaan worden. Ja. Maar volledig naar de markt gaan is denk ik ook niet de oplossing. Ja. De onderste steen moet boven, maar de vraag is welke steen als eerste naar boven moet. En hoe je ze dan vervolgens weer gaat stapelen. Laten we het zo maar eens even samenvatten. Heerlijk sunrise van Simply Red. De Radio 1 Sportzomer Jukebox. Is u een kind gebaard terwijl u op tv zag hoe Feyenoord Uefa Cup in 2002 binnensleepte? zou mogelijk zijn. Of was u er zelf bij toen Inge de Bruin goud scoorde op de 100 meter in 2000? U kunt uw meest bijzondere sportmoment via de website radio1.nl. En wij horen graag uw persoonlijke verhaal bij dat sportfragment. Vandaag gaan we het hebben met Marie Corporaal over haar sportfragment. Wat is dat favoriete sportfragment van u? Mijn favoriete sportmoment was... Uh, Ankie van Gunsen met Salinero. Oké. Okay. Zullen we het maar even gaan beluisteren? Ja. Maar Ankie laat haar... Uh, haar ja, sorry dat ik het zo uitdruk, haar grote tanden zien. En daar zien we het resultaat. De punten scoren voor de kuur is 82.400. Het totaal 78.680. En 76.650 was het voor Isel Weert. Een prachtig resultaat hier in Hongkong voor Ankie van Gunsen. Ze heeft er keihard aan gewerkt en de hele staf achter haar. En ze wordt uh, op dit moment, zien we op het voorterrein, wordt ze gefeliciteerd door haar mede Hans-Peter Minderhout, die een mooie vijfde plaats had, Van van Gunsven voor de derde achterin volgende maal, het uh, Olympisch Goud. Ja, dat was uh, toen. Wat vond u het mooiste eraan? Nou, ik vond het mooiste in de samenwerking, het respect en het vertrouwen tussen mensen en dieren... Die hun samen uitspruilde. Ja. Ik vond zelf het nog mooier, het moment net daarna... dat ze haar man tot orde riepen. Kunt u dat zich ook nog herinneren? Ja, dat kan ik ook nog uh, tot mijn, uh, herinneren. Ja, waar was je nou, zei ze tegen hem. Ja. Hij, hij was geloof ik niet op de plek waar hij had moeten staan. Ja, dat klopt. Ja, tegen dat een beetje ook Ankie van Grunstven, hè? Perfectionist tot, uh, ja, tot in het kleinste detail. Ja, dat is ze zeker. Ja. Heeft u zelf iets met de hippische sport? Rijdt u bijvoorbeeld zelf? Nee, ik rijd niet zelf. Nee, zou u wel willen? Ik zou er willen, maar. Het is, dat gaat dus niet. Maar. Het is, dat is wel jammer. Maar nee. ik vind het er gewoon om naar te kijken. Het ontroert me ontzettend. Ja. Maar stel, u wint een prijs in de loterij. Uh, zou u dan een paard willen aanschaffen? Nee, maar ik nee. zou wel een keertje graag naar Antje van Guns willen kijken. hoe ze met die paarden werkt. Dat lijkt me ontzettend mooi. Nou, dat moeten we toch gewoon kunnen regelen een keertje, Bas? Ja, volgens mij wel. Weet je, we, we, dat moeten we een keer regelen. Want Ankie van Grunsven uh, leidt ook gewoon mensen rond, volgens mij. Daarzo. Ik weet niet of u helemaal aan de andere kant van het land uh, woont. Waar woont u? Ik woon in Arnhem. Oh, in Arnhem. Nou, dat is ook nog niet zo heel erg ver. Uh, volgens mij kunt u bijna op de fiets stappen of de auto en uh, daar nou, langs gaan ja, ja ik, ben, ik heb alleen met paardenkrachten, maar paarden niet, hè. Sorry. <laughs> paarden niet. Zeg, Ankie gaat dit jaar ook weer naar de Olympische Spelen. Uh, is nog wel een probleem, geloof ik, met het paard, hè? Ja, dat heb ik gehoord, ja. Ja, dus het is maar de vraag of ze nog een keer geld kan winnen. Nou, ik denk het wel. Ik denk... Uh... Iemand die zoveel inzet heeft en zoveel respect voor paarden, nou dat moet lukken. Nou. Ik dank u wel voor, uh, voor uw fragment, mevrouw Corporaal. Als u nu zelf ook nog een fragment heeft, ga dan naar radio1.nl. Ga naar die website en laat ons weten wat uw meest bijzondere sportmoment is. Ja, Wij hadden Dick Mol uh, te gast van uh, Domesta, woningcorporatie in het oosten van het land. Uh, nog even als allerlaatste, wat gaat er nu gebeuren? Want u zei daar straks al, ik kan het niet financieren uit mijn, uit mijn, uit mijn korte leningen. Ergens moeten 10 miljoen op tafel komen, hoe gaat u dat doen? Risico risicovol beleggen? <laughs> nou, dat zullen we even dat niet, niet doen. Nee. Dat, dat doen wij als de ook niet. Voor de helderheid. Nee. Uh, maar betekent het betekent uiteindelijk wel... We, we zijn bezig met een nieuw ondernemingsplan... dat we onze ambities wat zullen, zullen moeten terugschroeven... als we dit soort bedragen die ik net noemde... Ja. voor onze kiezen krijgen. Een beetje rustiger aan. Nou, ja, dat betekent uiteindelijk dat je hè, minder kan investeren... en bijvoorbeeld ja. kijken naar duurzaamheid van woningen... Uh, ja, waar we wel een grote ambitie in hebben... Ja. om dat ook wat in een wat langzamer ja. tempo te gaan doen. Uiteindelijk betaalt de huurder toch? In de loongenot, uh, bijvoorbeeld. Nou ja, ja, ja in die ja. vorm wel. Ook aan tafel heeft dit uur gezeten. Peter Hogendijk, uh, waar ga jij je oprichten? Wat wordt de volgende documentaire? Um, ja, dat weet ik nog niet. Het zou kunnen gaan over uh, Mongols paardenhaar. Daar maken ze strijkstokken van. Of het zou kunnen gaan over Paul Kruger. De, uh, de Zuid-Afrikaanse president. Ja. Um, ik heb uh, familie en die, uh, die uh, zijn daarheen geëmigreerd. Mm -hmm. En die hebben hun kinderen Paul Kruger genoemd. Je dus ziet de Paul Kruger-Hogendijk. <laughs> dat is toch gek, hè? Ja, ja, is dat mooi. is apart, hè? ja. ja. Hé, hey, dank jullie wel uh, voor uh, het zijn van gast hier zo in de Radio 1 Sportzomer. En er komt nog veel meer. Blijf luisteren. Ja, zo. Mag je, Jans? Is dat Tom van het Hek? Ja, daar spreekt u mee.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 De Nederlandse opera presenteert het hoogtepunt van het seizoen. Wagner's Parsifal in een nieuwe regie van Pierre Audi. Bestel nu de laatste kaarten via dno.nl. Goedemorgen. Ik heb hem eens even lekker volgegooid met 48 liter euro 95. Heerlijk. Laat me raden. U bent van die nieuwe Kia Venga bij Pomp 9.